met het kernteam wat net eigenlijk in gang is gezet de, de komende jaar de ruimte om te werken aan die verbeteringen zodat we inderdaad de voordelen ervan gaan zien en dat het uiteindelijk leidt tot sneller handelen voor Zandvoort nog meer dedicated enzovoort enzovoort uh, dan ten aanzien van uh, de kredieten voor, uh, voor, de, voor de haltestraat uh, te, ten eerste het, het, het zijn niet de bedragen die wij zouden uitgeven het zijn de het is een begroting geweest vanuit de, van, vanuit de afdelingen. En uh, nou, da, daar is denk ik ook te weinig, waarschijnlijk integraal, goede afstemming geweest. Dus er wordt dan een begroting gemaakt. En er is dus niet gekeken van, ja, maar als ik deze begroting maak, wat komt er dan uit een afdeling A nog? Hè? Dus dat bijvoorbeeld uh, handhavingskosten zaten erin. Ja, die, die maken we al. Maar die moeten wel gemaakt worden. Maar daar hebben we capaciteit voor. Nou, daar is onvoldoende naar gekeken. En dat hebben we ook mede naar aanleiding uh, van de discussie hier in de raad. Maar ook in het college, kan ik u vertellen, is daar al eerder al discussie over al geweest. Alleen, we hebben dat onvoldoende onderkend. Dus daar, daar, hebben, daar hebben we ook van geleerd. En daar hebben mijn collega's ook van geleerd. Dat we daar gewoon scherper met elkaar op, op moeten sturen. Maar ja, het is zoals het is. Het is precies verwoord wat er nu wel is. Maar het was absoluut wel zo gegaan. Dat als ze bij de rekening, hadden wel degelijk de juiste cijfers boven tafel gekomen. Want het wordt allemaal bijgehouden. Als het een project is, hoeveel kosten er worden gemaakt. En als er uh, uitbesteed wordt, bijvoorbeeld voor die mensen die hier staan. En we hadden dat nu op 80.000 begroot. Dan wordt er echt niet 80.000 euro doorberekend. Dan komt er gewoon de rekening op tafel. Daar komt er in, trouwens account het ook op. En als er dan een bedrag is van 45.000 euro. Dan komt er in het boek uiteindelijk wel die 45.000 euro te staan. Dus inderdaad, we hebben ervan geleerd. We hebben dat niet helemaal goed gedaan. Dus wat dat betreft trekken wij... Uh, Trekken we dat naar ons toe en zullen we dat ons zeker op verbeteren? En zijn we nou toch ook wel dat u daar ook zegt van we moeten met onze middelen zuinig en doeltreffend omgaan? Dus wat dat betreft, dank u dat u ook daarin mee hebt gedacht. En ik hoop dat we daarmee dan toch nu verder kunnen. En ik hoor graag straks van u over hoe u dan met die Haltestraat ten aanzien van dat bedrag verder wilt sturen. Uh, nou, het strand, dat zal onze burgemeester uh, behandelen. En de tip over die lobbyist natuurlijk ook. En die tips die u allemaal hebt gehad. Dat moet toch heel, heel mooi zijn als je dat allemaal gaat oplossen. Uh, dan de partij vanuit, over daar ja, staat raadsprogramma. Ja, dat is, dan, dat, dat, dat is ook niet goed. En coalitieakkoord is ook niet goed. Dus ik noem het vanaf nu het programma van de raad. En dan zal zo, zo, een beetje hemels, hemels... Uh, maar dan had, had er weer coalitieakkoord gestaan. Dat is ook niet goed. Dus ja, dat is dus gewoon het programma van de Raad. Of we, we zullen het er niet meer neerzetten. Dus dat heb je gelijk en dat had er anders moeten staan, denk ik. Ik um, moet me nog even het verschil uitleggen. Maar dat... Ja, dat heb ik. Nou, nou een, ra een raadsprogramma is dat product. Want daar wordt naar verwezen wat we altijd hadden. Dus daar noem ik het programma van de Raad. Gewoon wat een uh, nieuwe term. Ehm... Um, het parkeren heb ik het ook over gehad. Nou, uh, ik denk dat ik uh, volgens mij voldoende heb gezegd op dit moment. Ik kijk, kijk nog even naar de overige portefeuillehouders. Nee, daar zie ik uh, uh, uh, dat er geen behoefte is aan nog een, een nadere beantwoording. Dan met de welnemen dat doe ik even van achter de tafel, want anders moeten we weer gaan changeren. Uh, twee punten die nog op mijn bordje lagen. Eén is de kwestie van de. Uh, ja, u noemt het lobbyist. Daar zijn we wel mooie termen voor. Het is met name ook de bedoeling dat diegene ook echt ondersteunend is ten opzichte van de overige medewerkers in de organisatie. Ik ga graag de uitdaging aan om over twee jaar te evalueren. En uh, ik heb u ook het voorbeeld van mijn tijd in Den Haag aangegeven. Waar degene die dat voor ons deed uh, uh, ruim zijn salaris goed maakte. Ik ga graag met u de uitdaging aan om. Uh, in ieder geval ook over twee jaar te kijken, is dat gelukt en hoe zetten we dat dan eventueel wel of niet voort. Dus bij deze. Uh, en ik neem alle suggesties voor eventuele goede kandidaten. En uh, daar hebben zich de afgelopen dagen een, een aantal aangediend. En ze hebben ook allemaal aan de telefoon gegaan, kan ik u vertellen hier uh, om zich aan te melden. Um, maar goed, wat dat betreft, uh, kandidaten erover die, uh, die dat zouden kunnen. Um, even met betrekking tot uh, het amendement. Um, ik heb u aangegeven dat het ja, een, een, een complexe samenwerking is van heel veel partijen... die met elkaar moeten zorgen dat het op die hele warme en drukke dagen op het strand goed gaat... Um, wij hebben, dat heb ik ook gezegd, een politiekorps wat is ingericht op de gemeentes Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. En um, ja, eigenlijk zijn wij natuurlijk een groot evenemententerrein op het moment dat er 100.000 mensen komen. We hadden hier gisteren een meeting met een aantal leidinggevenden van de politie uit Noord-Holland. Om te bedanken dat zij de afgelopen weekenden um, hun mensen, uh, vaak ook met het intrekken van verloven, ook op vaderdag, hier inzetten om de veiligheid op ons stand te waarborgen. Dat betekent heel veel voor ons. Dat betekent dat er gewoon echt... Van, van en verre mensen deze kant op komen en dat werpt ook zijn vruchten af. Um de pachters spelen een belangrijke rol, we hebben met die horeca een belangrijke stap gezet, dat werkte in het centrum goed. Um, na nou, de afgelopen periode gedacht van hé, hey, dat kunnen we op het strand ook best goed inzetten. Daarmee zijn de lijnen een stuk korter, het uitlezen van die camera's zou voor ons een hele belangrijke toevoeging zijn ten opzichte van het feit dat ze er hangen. Dus preventief en met name ook op het moment dat er zaken gebeuren dat je na afloop dat kan uitlezen. Maar het live uitlezen op die warme dagen is uh, van groot belang. Um, en ik heb u ook aangegeven dat in het samenspel ook met handhaving... Ja, die harmonica die wij hebben, die ook heel erg weersafhankelijk is... is gewoon elke keer weer een uitdaging. Want we hebben ook meegemaakt dat we hier helemaal paraat stonden met heel veel mensen. Ja, en dan is uiteindelijk, valt het weer toch tegen. En dan eh, is het toch weer anders. Um, nou, en we hebben hele goede ervaringen opgedaan de afgelopen tijd met... Die gespecialiseerde mensen, die ook de doelgroepen goed kennen die uh, voor overlast uh, zorgen. Uh, vaak ook mensen die zelf een politieachtergrond hebben, die ook korte lijnen met de, met de pachters onderhouden. Uh, dat heeft goed gewerkt. Uh, nou, ik heb aangegeven, Gosse Model, met de inzet van de afgelopen tijd dat het goed gegaan is. Uh, zegt u van zou het help en, en werkbaar zijn mocht, het, mocht er nog een tandje bij moeten. Want we zien natuurlijk wel, dat is wel het lastige, hè? we zien ook wel dat de intensiteit van de overlast ook wel groot is en, en ook vaak onvoorspelbaar. En dat er ook elke keer weer dingen gebeuren dat je denkt van oké, okay, deze hadden we nog niet gezien. Um, dus in dat opzicht zou dat, die extra armslag zou mij in ieder geval goed uitkomen. Zeg niet dat ik hem benut, maar dat ik in ieder geval niet... We hadden nu in ieder geval die pilot hebben we even gedraaid. Ik heb gezegd dat gaan we gewoon doen. En als dat werkt, dan kom ik wel bij u als raad terug om inderdaad uh, langs te komen... om te kijken hoe we dat budgetair kunnen regelen. Nou, daarom ben ik blij in ieder geval met het amendement zoals er ligt. En als u die extra inzet uh, uh, ter ondersteuning meegeeft... Uh, indien we nodig hebben, zetten we het in. Als we het niet nodig hebben, niet. Maar dan hebben we in ieder geval die ruimte. Dank u wel. Dan denk ik dat we daarmee de beraadslaging in eerste termijn hebben gehad. En dan ga ik weer terug naar de eerste partij in de tweede termijn. En dat is de OPZ, mevrouw Geurtson. Ja, voorzitter. Uh, dank voor de, de beantwoording. Uh, helder. U bent in ieder geval de uitdaging aangegaan. Dus uh, we gaan uit van een uh, positief uh, resultaat over uh, een, een, een twee jaar. Wat, waarbij u mee uh, de raad terug gaat komen. Um, ...capaciteit, uh, nou goed als we daar nog een keer nader over kijken... ...en wat de wethouder ook aangeeft... Um, ...dat er ook vanuit he, de notities wordt er ook gekeken van wat is er echt daadwerkelijk nodig... Um, ...om ons daar ook goed in mee te nemen als het gaat om uh, de, de, de voorjaarsnota, zeker de najaarsnota... ...wat, wat hij zelf ook aangeeft, het is nog wel eens een keer qua toelichting verspreid door het document heen... ...dan is het weer even zoeken. Um, met betrekking tot de Haltestraat, uh, vroeg u... Um, ...kwam het even aan. Ja, en hoe nu verder? Hè? Laat ik dat maar even zo uh, samenvatten. Um, volgens mij is er uh, uh, eind 2022 is er een evaluatie uh, geweest. Een evaluatierapport ook verschenen over uh, de afsluiting van de Haldenstraat. En in het coalitieakkoord hebben we ook gezegd... ...dat we na afloop van het zomerseizoen, was het dus vorig jaar, gaan evalueren, uh, gaan evalueren. En dan bepalen we ook of en op welke manier we dit willen voortzetten. Dus volgens mij lijkt het goed als we de evaluatie agenderen voor een commissie na de zomer. Om dan ook met elkaar te bespreken van welke kaders geven we mee. Dan kunnen we de evaluatie daarbij betrekken. En dus in ieder geval op dit moment dat budget ook nog niet vrij te geven voor verdere planvorming. Dank u wel. Dank u wel. Op is ja. het. Sorry, jongensantwoord. heer Kramer. Het is de leeftijd, hè, denk ik. Nou, die van mij zeker. Hey, voorzitter, wij hebben verder geen, geen punten meer. Dank u wel, ik ga naar het CDA. Bol. Ja, dank u, voorzitter. Um, ja, ik zou graag nog wel een reactie willen van, van u als portefeuillehouder op mijn uh, oproep... Uh, om met structureel beleid te komen voor, uh, voor de drukke, drukke zomerse dagen. U benoemde zelf al eventjes uh, de horeca-portofoons, dat las ik zelf ook in, uh, in het Haarmdagblad... Lijkt mij zo, juist zo mooi om dat ook in beleid te vatten wat we ook gewoon jaarlijks uh, met elkaar kunnen bespreken en evalueren en eventueel bijstellen. Uh, dus graag uh, daar nog een reactie op. Dank u wel. Ik ga naar de VVD. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, we hebben geen aanvulling op de tweede termijn. Dank u wel. PVV, de heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Ja, we horen de wethouders zeggen dat die structurele afsluiting hè, uh, voor de Haltestraat. Uh, ...is opgenomen in het... ...ja, het is volgens mij gewoon een coalitieakkoord. Dus daarin is het opgenomen. Maar dat hierover nooit een besluit is genomen. En ik weet niet of mevrouw Curaisson dat net ook zei... ...dat ontging me even, maar in ieder geval... ...zouden wij er graag de Agenda-commissie willen vragen... ...om dit punt op de eerstvolgende... ...commissievergadering na het recess te zetten. En om wel twee redenen. Uh, de eerste is dat ik toch bij een behoorlijk aantal ondernemers merk... ...in de haltestraat ...dat er behoorlijk wat weerstand is tegen dit eventuele plan... En een, een tweede is dat ik toch ook vanuit uh, in ieder geval coalitiepartij het CDA toch enige sceptis proefde naar leiding van dit punt. En het wellicht toch goed is om het daarom uh, in een commissieverband over te praten. Om daar dan uiteindelijk een, een welgewogen besluit over te nemen. En uh, ja, dat er veel lobbyisten voorzitter aan de telefoon hangen dat begrijp ik wel als er gesproken wordt over 62.000 euro voor een halve FTE. Dank u wel. Dank wel. Dit was een grapje, heer Deen. Uh, dus, maar goed. <laughs> Dan zullen we zullen het er zo over hebben. Uh, GroenLinks, de heer Algebani. Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst ben ik vergeten in de eerste termijn iets te zeggen over het amendement van de Oudere Partij. Uh, wij hebben deze ook mede ingediend. Uh, en ook omwille van, juist, um, en dat hebben we ook aangegeven, net als de heer Deen. Dit uh, heb ik dan niet langskomen, maar dat is de heer Deen. We ook aangegeven dat wij wel heel belangrijk vinden dat de, de breedte van de inzet die u kun, kunt doen. Uh, wat betreft de veiligheid. Omdat we belangrijk vinden dat we niet straks halverwege de zomer erachter komen dat we u net iets te weinig hebben gegeven. En dat uh, dat uh, dan weer moeite gaat kosten en moeilijkheden oplevert Dat, dat is niet de bedoeling. We willen u, u juist zoveel mogelijk in sterk brengen. Want wij zijn, als GroenLinks zeiden, in ieder geval tevreden met hoe de aanpak nu uh, verloopt en hoe uh, de strandbeleving. Uh, en een beleving op de terras in Zandvoort uh, op dit moment is. Um, en overigens wil ik ook bij mevrouw Koper aansluiten om uh, ook onze reddingsbrigade uh, echt te bedanken voor de inzet van afgelopen weekend. Want ik denk dat dat ook iets is wat uh, echt wel eens beroemd mag worden. En tot slot, en dan stop ik even met bedanken van mensen. Um, u geeft net aan dat bijvoorbeeld ook verloven worden ingetrokken op vaderdag van politieagenten. Uh, ook dat verdient denk ik echt een heel groot respect vanuit, uh, vanuit deze raad, omdat... Dat wel iets betekent voor die mensen die daarvoor hun vrije dagen opofferen. Voor de veiligheid van onze inwoners en onze bezoekers. Dus dat wil ik ook hebben gezegd. Als ik dan kijk naar de vraag die ik stelde ook breed in deze raad. Betreffende het parkeerbeleid is niet meer, maar meer de, de parkeertrein aan de rand. Dan staat er wel wat in de voorjaarsnota. Maar is dat niet echt precies wat ik bedoel? Wat ik bedoel is echt maken er een hubfunctie van. We gaan inzetten op een pris. Dat, dat is een, ja, een verwijzingssysteem. ...prima, maar het gaat mij echt om de faciliteiten eromheen. Dus zorg ervoor dat de, de, de, de op- en afgangen richting het strand in Zuid... ...dat die er goed uitzien. Zorg ervoor nogmaals dat er goede ja, toch wel faciliteiten rondom peden zijn... ...waardoor mensen makkelijk richting het dorp kunnen komen. En daar mag best wel wat extra geld wat GroenLinks betreft naartoe... ...om dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En daarmee de rest van zand wordt zoveel mogelijk te uh, ontlasten. Um, en dan tot slot... Um, inderdaad meneer Hendricks zei meneer Hendrik, meneer Hermsen zei het ook uh, er zijn een aantal zaken waar wij als GroenLinks zo onze twijfels bij hebben hebben ook al in een commissie aangegeven uh, ook met de mogelijke keuzes die we op termijn gaan maken um, maar ja er is nu een meerderheid in de raad voor en het heeft in uh, GroenLinks inziens weinig uh, ja toch weinig moeite of weinig mogelijkheid om daar nog een discussie over te voeren uh, dus wat dat betreft gaan we akkoord uh, met deze voorheidsnader nou, zoals die nu voor ons ligt. En hopen we dat die extra inzet op uh, parkeren die wij nu net hebben aangehaald, uh, ook op fietsparkeren, dat die uh, wordt meegenomen richting de begroting en richting de naarsnaamte. Dank u wel. Dank u wel meneer Elgebali. Dan ga ik naar de heer Hermsen, D66. Nee, u heeft geen inbreng, mevrouw Kopper. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, dank voor de beantwoording bij de portefeuillehouders. Um... Als het gaat om de Haltestraat, uh, uh, eens met het voorstel van mevrouw Geurendsen, agenderen in de commissie. En, uh, we moet eerst kijken of er voldoende draagvlak is. Wij zijn ook erg benieuwd naar hoe de participatie uh, gaan is aan de hand van de evaluatie. Dus daar kijken we naar uit. Het raadsprogramma, ja, ik, ik, ik, ik zie dat meneer Bluis helemaal blij wordt van al die woorden, uh, woorden die daar doorheen gaan... Uh, ik begrijp het, maar ik vind het wel heel belangrijk dat we de juiste termen gebruiken als, het ge als beleid daarop gebaseerd wordt. Dus ik roep u daartoe op, maak u daar een keuze in, maar raadsprogramma hebben we niet vastgesteld. Dus misschien moet u iets kiezen wat we hebben vastgesteld. Goed, uh, als het gaat om... Uh, uh uh, de, de, het amendement, ja, in geval van nood uh, extra ondersteuning, daar zijn wij voor. Uh, uh, zeker in tijden van capaciteitsgebrek bij, uh, bij de politie. En we, we kennen de, de, de portefeuillehouder als iemand die, die goed snel weet te schakelen. De vorige, vorige keer met de lachgas was bijvoorbeeld zo'n periode waarin de snel opgeschakeld is, incidenteel. Dat vraagt dan ook incidenteel even geld en uh, incidentele maatregelen. Maar over structureel beleid zoals uh, het collega CDA net ook uh, en de VVD ook aangaan. Daar moeten we met elkaar dan inderdaad goed het gesprek over aangaan. Want er is natuurlijk een grens aan wat wij als dorp met elkaar kunnen ophoesten. Als de politie zich steeds verder terugtrekt en er is minder capaciteit. Um, dan kunnen wij ons niet van tevoren zeggen, nou we schalen eventjes het aandeel uh, gespecialiseerde beveiligers op. Dat vereist... Een goed breed gesprek met elkaar. Dus als we dit zo met elkaar de, hetzelfde bedoelen, dan ondersteunen wij graag uh, dit abonnement. Dank u wel. Dank u wel, de heer Gerrit van Zee, tenslotte. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog steeds uh, geen uitgebreide opmerking, maar toch heel kort aansluitend op wat uh, mevrouw Koper aangaf over het raadsprogramma. Um, we hebben meegestemd met het coalitieakkoord, maar wel met heel veel bedenkingen. Hè? En dat we het redelijk vinden wil niet zeggen dat we het uh, in volledigheid ondersteunen. Dus wat ons betreft lijkt het gewoon het uh, coalitieakkoord. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Bluis. Ja, volgens mij uh, twee zaken nog. Dat is de haltestraat. Mag ik het uh, zo vertalen dat, dat de raad het, uh, in de, na de zomer de evaluatie terug wil zien en, en dan een dis, soort van discussienota hebben, enzovoort, enzovoort. Ik moet wel de kanttekening dan maken dat de kans groot is en dan, dan het krediet er, erbij te vragen dan. Maar dan is de kans groot dat we in 2024 niet die de definitieve afsluiting kunnen regelen. En dat afhankelijk van die uitkomst we dan nog een jaar weer de tijdelijke afsluiting. Dat is wel een kanttekening die ik erbij moet maken. Dus als iedereen het daarmee eens is, dan gaan we dat. Dus dat nou ja, dan hoort het zo nog wel even. Um, en dan uh, ten aanzien uh, van, van wat de heer Elkenbali over, over de hubfunctie. Er komt een nieuw GVVP aan. Ergens in het najaar of eind van het jaar en daar komen volgens mij deze dingen allemaal aan de orde dus dus en dan zullen we denk ik ook wel bij de begroting zal de wethouder dat wel in zijn beleidsnotitie op een of andere manier wel iets over meenemen dank u wel dan nog even uh, tenslotte naar aanleiding ook van de vraag van de heer bol en uh, ook de uh, opmerking van mark koper die daarop aansloot. we hebben een um, een hele stevige structurele aanpak hoe we met die uh, uh, warme dagen omgaan. We hebben elke dinsdag hebben wij een voorkast-overleg met alle betrokken partijen, inclusief de pachters. Dan zitten we bij elkaar, en kijken we naar wat gaat het weer worden, hoe gaan we de inzet door het weekend, door zo'n warm weekend vertaalt zich dat met drie tot vier keer per dag ook een motorkap-overleg waar alle partijen even samenkomen, even de situatie bekijken. Wat we wel zien is dat er voortdurend wijzigingen plaatsvinden in heel veel zaken. We zien het, het bezoek aan het strand zich steeds meer naar de avonduren verplaatsen. Dat betekent iets, dat betekent iets voor inzet, dat betekent iets voor capaciteit... Um, mevrouw Koper zegt, ja, de politie trekt zich terug. Ik zie juist een andere beweging de afgelopen periode. Dat op het moment dat wij echt een beroep doen op die, op die, zeggen, die, die burenhulp van de politie. Dat, dat, ook, dat er ook echt mensen klaarstaan om hier zand voor te ondersteunen. Omgekeerd, op het moment dat het elders nodig is. Komen ook mensen vanuit Kennerman-Kust op andere plekken weer uh, in de operatie uh, meedraaien. Um, maar ik nodig u graag een keer uit om ook eens een keertje zo'n overleg mee te maken. Om te zien hoe het gaat. Wat niet wegneemt dat er wel nog een aantal structurele vraagstukken liggen. Dat is namelijk de coördinatie. Dat blijft het allerbelangrijkste punt van hoe werken we samen. Want we zien bijvoorbeeld dat mobiliteit en veiligheid één op één met elkaar samenhangen. Uh, op het moment dat wij in het weekend zien dat er mobiliteitsproblemen ontstaan, dan uh, vertaalt zich dat ook onmiddellijk in, uh, in, uh, op oor in veiligheidsvraagstukken. Um, en daar Zie ik nu alweer naar aanleiding van dit seizoen verbeterslagen die we kunnen gaan maken. Um, en ook de structurele inzet van onze handhaving. Dat blijft ook een punt wat ik u vorige keer ook heb aangegeven. Waar je vroeger vanuit een flexibele schil van buiten de gemeente heel makkelijk mensen kon krijgen. Zie je dat daar ook echt een tekort Gelden. En we niet zomaar weer mensen beschikbaar hebben die we op oproepen beschikbaar hebben. En gelukkig kunnen we dat met die, um, die inzet van die beveiligers die we nu hebben wel heel makkelijk realiseren. Um, maar goed, daar komen we in ieder geval, we gaan evalueren meteen. Al dat doen we al in de loop van het seizoen. Daar komen we bij u op terug, net zoals we het vorig jaar gedaan hebben. En dan pakken we daar ook de aanbevelingen bij die we graag met u dan willen bespreken. Dank u wel. Kom ik bij... Um, het einde van de termijn van um, de raad en het college, ik moet weer even de knop omzetten uh, en gaan we stemmen over dit voorstel um, ja, uh, Gert-Jan kan jij nog even iets in praktische zin over de, hal, de Haldenstraat en hoe verder? Nou ja, ik heb volgens mij dat uitgelegd. Alleen, ik zag een reactie van de Raad. Dus daarom dacht ik van zullen het nog met elkaar. Want wij willen wel duidelijkheid erover hebben. Anders krijgen wij straks weer een discussie daarover. Dus het voorstel van het, van het college is dus nu om uh, in september dat gesprek te hebben. En, en evaluatie. En dan het liefste willen wij dan, zouden wij willen doorpakken om het definitief te maken. Oké, okay. ik zie geknik. Uh, uh, Mevrouw. Of die leerdeen? Ja, dank u wel. Betekent dan dat dat het bedrag alvast wel gereserveerd wordt ofzo? Middels de voorjaarsstoot of. Nou, nou, de portefeuillehouder? Ja, er, er is dus nu een bedrag uh, opgeschreven. Dus, dus dan gaan we wel, nu begin, wel beginnen nu met het project gewoon. Dat, dat, is, dat is dan het... Uh, en dan, komt, dan hopen we wel bij de voor, dan daar... Het investeringsbedrag uh, waarschijnlijk misschien al te noemen of niet. Of dat moeten we nog uitwerken. En dat komt dan separaat weer naar de raad. Want het kan dan niet in de begroting mee. Leerding. De nee, maar Het lijkt me dan wel onzinnig om nu al geld te gaan uitgeven aan iets wat misschien niet doorgaat. Klopt? Of heb ik het al verkeerd begrepen? Dat u al gaat beginnen met voorbereidingen en toestanden. Dat lijkt me niet handig. De portefeuille. Ja, maar je gaat, een project, je gaat dat project opstarten. Dus, dus we gaan gewoon wat kosten maken. Het is, een, het is een projectmatige aanpak. Dus we gaan wat kosten maken aan de, aan de ambtelijke zijde om, om dit voor te bereiden. Dus we gaan de evaluatie even verder uitzetten. En, en vervolgens ga je meteen naar de participatie doen, enzovoort, enzovoort. Dus je moet, als je begint aan iets, moet je ook daar middelen bij hebben. En dat we ze niet met, met direct allemaal uitgeven. Maar we hebben wel die middelen nodig. En dan komen we wel met een onderbouwing. Hoeveel middelen we precies, dat zei ik ook, hoeveel middelen we dan precies nodig hebben. Maar we zullen dan nu wel moet, gewoon moeten starten. Ik zie een interruptie van voor Koper. Ja, hoe beluister ik het goed dat, dat die opstart ook te maken heeft met de evaluatie uh, en et cetera. Dan is dat de voorbereiding voor het besluit dat wij dan uh, of voor datgene wat wij in de commissie willen besteden. Als u geld reserveert betekent het toch niet dat we in die twee maanden, het is september dat wij het willen bespreken, dat in die twee maanden dat hele project klaar is. Als het altijd zo snel kan, dan heel graag. Maar ik geloof niet dat dat zo is. Kunnen we dat niet gewoon reserveren en vrijgeven uh, als... Het, toch? Dat lijkt mij... Uh, u bent al te praktisch, uh, uh, meneer Bluis. Dat moet vast kunnen. De portefeuillehouder. Nou, Kijk, in principe werk, werk je andersom. Zeg je van, we gaan een project doen. En, en dan vraag je daar budget voor. En da, da, daar is dit, dit bedrag voor. En, en de, Omdat we zeiden, van, ja, maar hoe ver gaan we? Want dat was ook de discussie over de hoogte van dit bedrag. Want er waren ook ideeën... Nou, als we dan de halt zetten, moeten we dan niet het totaal ook gaan bekijken. En dan, daardoor ontstaat er ook een bredere, ook ambtelijk, ja, wat gaan we, want er ligt ook nog steeds, het plein ligt er ook nog steeds hè, met een discussiepunt. En zo ontstaan die bedragen ook wel een beetje. Dus, dus nou, wij hebben het nu even terug, maar ik zeg u toe, wij zullen nu ook wel wat iets budget nodig hebben om wat, wat dingen te regelen. En we komen met een definitief budget op het moment dat we de volgende stap zetten. De heer Kamer. Ja, voorzitter, het, het plein is voor ons uh, geen discussie. Uh, de strijd wel en we willen gewoon dat het doorgepakt wordt. Ik kijk even rond. Ik, volgens mij, me, mevrouw Gerson, wilt u nog interromperen? Ja, voorzitter, want nu, de, de, de, de wethouder gaat een discussie, uh, wordt hier opgestart. Uh, die we eigenlijk niet eerder heb, hebben gehad. Het is nu de, de vraag van, dat hij eigenlijk zegt, we pakken door... Um, dus daar hebben we geld voor nodig en we komen uh, vervolgens met de uitkomsten van het plan bij u terug. Dat is een beetje vrij vertaald uh, zoals ik het inter, uh, interpreteer. Maar volgens mij, um, en dat was ook mijn, mijn, uh, mijn vraag eigenlijk ook richting de raad in, in tweede termijn... Was, zou het niet goed zijn dat we eerst nu de evaluatie die er al is gedaan terugpakken... Uh, de, de, de, ...de resultaten zoals dat nu uh, gaan... En dat met elkaar bespreken, kaders meegeven van willen we complete haltenstrijd afsluiten. Hoe kijken ondernemers hier tegenaan? Um, voordat we nu zeggen we sluiten hem helemaal af en we gaan herinrichten en er komen dat soort paaltjes. Dat is wat mij betreft, in ieder geval wat OPZ betreft op dit moment één stap te ver. Ik kijk even naar de portefeuille, want ja, volgens en, mij kunt u... Het, het uh, uh, is aan u, ja, ik bedoel, ik, dan wil ik toch nog die raadsuitspraak erover. Er ligt een voorstel voor een krediet van, van 69.000... en ik, ik kan u best wel toezeggen dat we die 69.000 euro niet in september hebben uitgegeven. Misschien hebben we daar een klein deeltje van, van gebruikt, want die evaluatie ligt er al. Dus, dus, maar zo begin je normaal wel met een project. En, en, en dan heb ik zeggen toe, van, dan krijgen we, zullen wij die 69.000 verder achter de comma... ...gaan uitwerken aan de hand van die eerste notitie... ...om ook u een beeld te geven wat, het, wat dat kost en wat het totaal kost, nou enzovoort, enzovoort. En ja, het is aan u. En, en, en anders, als, als de discussie is aangegeven door het OPZ... ...dan kunnen wij echt niet garanderen dat in 2024 het wel eventueel, als de Raad ervoor kiest... ...het wel afgesloten is. Dan zullen we weer een jaar een pilot moeten draaien. Ik kijk even, want ik zie heel veel handen nu omhoog gaan. En um, volgens mij heeft de wethouder gezegd, geef mij gewoon een, een klein beetje ruimte. Uh, de heer Elgebali. Ja, voorzitter, steun voor het voorstel van de wethouder. Punt. Partij van Arme. Prima, praktisch. VVD. Ja, ook steun voor het voorstel van de wethouder. En ik zou er eigenlijk nog graag aan willen meegeven, zeker omdat we het nu steeds hebben over het... Uh, Afsluiten van de Halterstraat in de zomerperiode. Maar er zijn natuurlijk meer momenten waarop uh, de Halterstraat uh, wordt afgesloten. En wellicht is het ook ja, interessant om dat uh, mee te nemen. In hoeverre is een ja, soort van permanente oplossing handig, ook in de situatie waarin we niet in de zomer bijvoorbeeld de Halterstraat afsluiten, uh, maar dat enkel gebruiken voor uh, evenementen? Oké, okay, ik zag de hand van de heer Bol. Ja, stem voor het verzoek uh, van de wethouder. De heer Kramer, volgens mij. Ja, wij zeiden al doorpakken. Ik wil ja. alleen meegeven... ...en dat hebben we wel gemerkt de afgelopen keer... ...dat ook Sprakenhof wist dat wel al ondernemers worden meegenomen. Uitstekend. Ik zie geknik bij de andere twee. Dat betekent dat het voorstel... ...zoals de wethouder dat gedaan heeft, in ieder geval door u ondersteund wordt. Dan kunnen wij in ieder geval overgaan tot stemming. En dan hebben wij in ieder geval één amendement... Dat is het amendement door OPZ, maar breed gesteund door heel veel partijen en mede ingediend. Um, dat gaan we als eerste in stemming brengen en daarna gaan wij stemmen over het al dan niet. Maar ik denk dat ik de uitkomst al weet: al dan niet gewijzigde voorstel, um, dat brengt mij bij het amendement. Wie is daarvoor? Dat zijn de fracties van C, Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks, VVD, CDA, PVV, OPZ en Jong Zandvoort. Het is unaniem aangenomen. Iemand behoeft aan de stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen over de voorjaarsnota als geheel. Wie is daarvoor? Dat zijn de fracties van Zee. Ik zie D66, GroenLinks, VVD, CDA, Partij. Stel voor de vrijheid? Oh, en uh, de ja, ik, uh, uh, partij van de arbeid. Uh, OPZ en Jongs jongsland wordt ook unaniem aangenomen. Uh, en een stemverklaring van de heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Wij stemmen voor de voorjaarsnota. Behouden ze het aanstellen van een lobbyist? Ja, dat is heel bijzonder. Dan had u een amendement in moeten dienen. U heeft het zojuist voor de voorjaarslotorstel. Ne? Nee, maar... Ja, maar van harte, het staat in de notulen. Uh, ik kijk even rond, want wij zijn twee uur aan het vergaderen. Uh, en ik zou mij kunnen voorstellen, maar ik weet het niet dat er even behoefte is, want het is hier ook warm in de zaal, om even uh, tien minuten te schorsen. Dus ik schors de vergadering voor tien minuten. Tekst TV op kanaal 45 ZFM Beleef het ritme van Zandvoort Ook op internet Zfm. www.zfmzandvoort.nl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 She's working around the clock When you're not looking She's stealing your box Low waist pants On only pants pay for that She's a 90s supermodel Yeah, she's a master My Ja, dames en heren, u bent nog steeds afgestemd op ZFM Zandvoort. De moment is er een schorsing in de raadzaal... Uh, ...waardoor wij muziek afspelen. Uh, we hebben net kunnen luisteren naar Jet Rebel... Uh, ...Love Right Now en Mannequin met Supermodel. En het volgende nummertje is Mika met Grace Kelly. En als straks weer de raadsvergadering doorgaat... ...dan zullen wij weer ons terugbegeven naar de raadzaal. Om 10 uur worden wij overgenomen door Charles Duif met Tussen App en Vloed. Maar tot 10 uur de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. I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 Little Freddy mm -hmm. I've got an entity I could be brown I could be blue I could be violent I could be happy I could be bad, I could be anything you like Gotta be sweet, Gotta be mean Gotta be everything more. why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out? Sad. So I tried it Little Freddy mm -hmm. I've got an answer to mine Van de gemeenteraad van Zandvoort. Na nou, een korte pauze. zodat iedereen even adem kon halen. Um, wij zijn aangekomen bij agenda punt 7, dat is de invoering van een vermakelijkhedenretributie. Ik vind dat een prachtig ouderwets woord, maar voor de mensen thuis, dat is niet anders dan een belasting op um, vermakelijkheden. Lees evenementen ter dekking van uh, eventuele kosten die gemaakt worden door de gemeente. Um, en um, aan de Raad wordt voorgesteld om de verordening vermakelijkheidsretributie die zo'n belasting mogelijk maakt, om die uh, vast te stellen. En dan moet ik helemaal compleet zijn, dan is het de vermakelijkheidsreduitie zo'n voor 2024. Um, ik ga in omgekeerde richting van grote u het woord geven... en dan begin ik bij de fractie van Zee, de heer Gerrits. Ja, dank u wel, voorzitter. Zeker kan zich niet vinden in het voorstel. In de commissie hebben we uitgebreid onze bezwaren toegelicht, maar helaas heeft dat niet geleid tot een verandering van het standpunt bij de voorstanders. We hebben voorafgaand aan de commissie technische vragen gesteld en ook nu hebben we samen met GroenLinks en D66, uh, zijn we samen met uh, GroenLinks en D66 opgetrokken. Ondanks de nieuwe informatie die voortkomt uit deze vragen blijft het ons verbazen dat er geen duidelijkheid is over de kosten van andere evenementen. Jullie hebben geen goed beeld of het realistisch is om uit te gaan van een belastingvrije voet van 10.000 bezoekers. We zijn ook verbaasd dat er geen alternatief met de Raad is besproken, bijvoorbeeld een lagere retributie en een deel toeristenbelasting. In de eerdere moties en amendementen werd gesproken over voorstellen, waaronder retributiebelasting. Maar dit is niet gebeurd. Dat is jammer. De coalitie spreekt ook steeds over evenementen alsof er meer zijn uh, dan twee met meer dan 10.000 bezoekers. Dat er eigenlijk maar één evenement is met aanzienlijk meer bezoekers, namelijk de F1. We zetten dus een heel belastingcircus op... met allebei behorende kosten voor een evenement... waarvan niet zeker is of het over twee jaar nog in Zandvoort zal plaatsvinden. Spijtig voor Zandvoort en de F1-fans. Tot slot, voorzitter. Zoals u bekend is, maken we ons zorgen over het effect van deze maatregel... op de bereidheid van eigenaren en partners van het circuit om te investeren. Wereldwijd wordt de F1... ...mogelijk gemaakt dankzij overheidssteun. Dit gaat om aanzienlijke bedragen. Het was uitzonderlijk dat het evenement in Zandvoort... ...vrijwel volledig op kosten van de organisatie kwam te liggen. Er is een state of the art verkeersplan ontwikkeld... Voor de, ...waar de regio van profiteert... ...en het circuit draagt consistent bij aan Zandvoort... ...zoals met Zandvoort Beyond of de ja, jaarlijkse bewonersdag. De vraag die overblijft is dus... ...is een stem voor de retributie... ...terwijl ze al zoveel kosten op zich nemen... ...niet vergelijkbaar met een stem tegen de F1... ...na de komende twee jaar? De toekomst zal het uitwijzen. Dank u wel Dank u wel meneer Gerrits. Dan ga ik naar mevrouw Koper, partij van Arbeid. Ja, Partij van de Arbeid is voor dit voorstel. We hebben de vorige periode al aangegeven toen op stel en sprong er besloten moest worden welke medewerking de gemeente zou geven aan de Formule 1. Dat er geen geld van de burger was voor ons een belangrijk uitspunt, daar waren we klip en klaar in. Uh, geen sponsoring uh, aan het businessmodel, maar wel inkomsten genereren om de kosten die voor de gemeente uh, gemaakt zijn uh, uh, voor een groot deel te dekken. Dus uh, akkoord. Dank u wel. Deze 66 de heer Hermsen. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het, is een, uh, het is inderdaad een uh, belasting, dat uh, zegt u goed. 3 euro per, uh, per bezoeker. Ik uh, constateer ook, en dat uh, gaf de heer Gerrits van Zee natuurlijk ook alweer aan, uh, dat het echt met betrekking tot alleen de, F, de kosten voor de F1 zijn. Uh, en dan als je kijkt zeg maar, naar de hoeveelheid evenementen die boven de 10.000 uitkomen, dan zijn het ook alleen maar evenementen op dit moment op het circuit. Dat lijkt uh, enigszins een uh, vorm van oneerlijke behandeling. Zo zou u het kunnen stellen. Uh, dat weet ik natuurlijk niet. Ik ben geen, uh, geen jurist. Dus wat dat er gaat, of advocaat. Dus wat dat er gaat, weet ik niet uh, hoe dat zou standhouden. Mocht uh, iemand denken van, ik ga daar tegen in bezwaar. We hebben ook nog uh, gelukkig, eindelijk kunnen we praten over het kostenstaatje. Van, uh, dan moet ik altijd even kijken. Want dat was, ik vond hem uh, heel interessant. Hij is ook heel beperkt van totale extra kosten van 792.000 euro uh, en daar zit dan uh, uh, bijdrage site-events bij. Uh, naar, naar, naar ik meen, uh, was het in de andere stukken, uh, had het een andere uh, naam. Uh, maar goed, uh, of dat dan weer vertrouwelijk is, durf ik dan niet te zeggen. Maar goed, er wordt verwezen naar, uh, naar site-events. Ik gok dat het dan gaat over standvloed beyond. Dat is een contract. Uh, en daar haal ik toch nog even naar voren wat we daarover zeiden... Uh, dat is een samenwerking met lokale ondernemers, Zandvoort Marketing, de DGP, potentiële sponsoren en andere partners in Zandvoort. En mogelijk met partners en regio-overheden. Dat is een uh, besluit wat toen de tijd genomen is. En in de begroting wordt nog eens naar verwezen dat, ook, uh, dat het gestimuleerd en ondersteund moet worden bij het organiseren van site events in het centrum van de Zandvoort en de regio. Als het daadwerkelijk op Zandvoort Beyond gaat... Dan gaat het dus om kosten die na 2023 komen, want het contract loopt er ook af in 2023. Vraag ze ook maar of het circuit dan gaat zeggen, nou, voor 2024, 2025 steun ik het ook. Um, als u dan nog die site-events zou willen sponsoren, dan kan ik me voorstellen dat je die kosten verhaalt, maar op dit moment lijkt het wat onlogisch. We hebben wat gezegd ook over uh, imago-schade. Um, ik denk en dan zeker als dit ook dat uh, dit besluit uiteindelijk genomen wordt dat we uh, mogelijk wel aan de kant staan gok ik zo wel uh, ik denk wel de telegraaf sowieso altijd uh, haar het dagblad en de stand voor de Kant, maar ik denk ook wel de telegraaf wel gaat halen uh, vandaag of morgen um, en dat heeft denk ik ook wel te maken met het feit dat over het imago wat je dan op een gegeven moment krijgt, hè, of een beetje imago schade misschien allicht, is dat elk evenement boven de 10.000 we dan een beslag gaan leggen van 3 euro. We hebben ook die technische vragen, de beantwoording daar hebben we over gekregen en dan zegt ze op een gegeven moment van nou ja, als je dan uh, evenementen van 30.000 bezoekers, dan zijn de kosten beperkt, want dan is het 20.000 bezoekers en ongeveer 1,5 euro per bezoeker. Alleen we innen nog steeds 3 euro per kaartje. Dus als u een evenement heeft van 10.005 en het kaartje kost 7,50, dan is het kaartje 10,50 euro. Even voor het begrip, 3 euro erbij, gezellig, hoef je niet alles, alles af te rekenen, dat klopt. Maar goed, er wordt wel 10,50 euro betaald. En of dat dan uiteindelijk zeg maar, naar de bezoekers gaat, is nog maar de vraag. Want wat gaan we dan daar dan mee doen? Dat geeft ook een beetje aan in hoeverre zeg maar, dat bedrag ook naar voren komt. Um, en nogmaals, dan gaan we dit organiseren in een complete verordening, complete uh, instelling. Een ambtenaar, ongetwijfeld, geeft die het gaat innen. Het moet gecontroleerd worden, het moet bekeken worden, het moet een begroting opgenomen worden. Nou, de eerste kosten vallen al te lasten van het eigen vermogen, Dat zag ik zojuist. Vandaar een referentie naar het vorige punt. Dus het loopt zeg maar door. En de vraag is dus uiteindelijk, wat gaan we dan hiermee doen? Gaan we nou echt zoveel moeite steken... In het, in het starten van een verordening voor evenementen boven de 10.000, waarvan niet bepaald kan worden waarom er 10.000 als heffingsvoet wordt gebruikt, uh, om die kosten te gaan verhalen. En ik geef u ook even mee, um, en ik moet altijd eventjes pieken hoe hoog dat bedrag was. Ah ja, dat is dat uh, Rotterdam, Dordrecht en Den Haag voor alleen 2024, de start van de Tour de Fem, 5,5 miljoen euro neerleggen, omdat ze vinden dat het belangrijk is voor de uitstraling van Nederland, of in dit geval Rotterdam, waar het in ieder geval start... en waar ze doorheen rijden... wat voor effect dat heeft zeg maar, op je eigen begroting... en welke, welke inkomsten dat genereert. En als we dan kijken naar die inkomsten... en dan haal ik even de side-defense eraf... dan houden we ongeveer nog 600.000 euro over. Als ik daar dan 600.000... en dat meen ik nog steeds... als ik 600.000 euro zou kunnen investeren... en het levert me dan uiteindelijk zeg maar, voor de regio in Zandvoort 24 miljoen euro op... Ja, dan, dan vraag ik gewoon waar kan ik tekenen, want dat lijkt me dat super interessant. Dus voorzitter, het is echt een verordening om niks. De alternatieven zijn er niet, want we hadden gevraagd om alternatieven, dat stond ook in de motie, in het amendement. En het voelt ook een beetje alsof dit gewoon wordt doorgedrukt. En ik denk dat dat wel een beetje tendens is van de, van de afgelopen periode, maar dat het gewoon echt... Nou ja, we vinden eigenlijk gewoon dat elke onderneming, elk evenement, elke... Elk, iets nieuws of iets groots of grote investeren, dan vinden we eigenlijk van... ja, doe maar, liever niet. Vind het een beetje eng, wordt een beetje vervelend. Nou, laten we dan maar eventjes wat geld gaan heffen, want dat vinden we belangrijk. Nou, dat is dan ook wat er morgen dan waarschijnlijk in de krant staat. Over de, nou ja, de wijze waarop wij dan straks omgaan met gro grote organisatoren... en grote investeerders in Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel, de heer Elgebani-Groeniks. Voorzitter, dank u wel. En laat ik ook maar met de deur in huis vallen, GroenLinks gaat tegen deze vermakenheidsretubitie stemmen. En niet omwille van het circuit, maar wel omwille van de gedachten die wij in onze gemeente hebben, namelijk de pop-up gedachten. Wij zijn bij uitstek de gemeente die heel graag de gemeente wil zijn, waarbinnen je... Met gemak een evenement kan organiseren. En om de woorden van de heer Hermsen nog wat aan te sterken, als ik nu een evenementenorganisator zou zijn en ik zou een middelgroot evenement zo rond de 20.000 bezoekers willen gaan organiseren, dan zou ik nog wel drie keer nadenken of ik dat in Zandvoort wil doen. En die schade, die imagenschade, is waarom GroenLinks tegen deze vermaakelijkheidsretributie is. Er zijn inderdaad drie documenten te vinden waarin staat beschreven dat er vermaakelijkheidsretributie er zou kunnen komen, maar. Daar staat ook, zou kunnen komen. Er zou een onderzoek moeten volgen naar de vermakelijkheid-retributie, maar er zou ook een privaatrechtelijke overeenkomst kunnen worden gesloten. En wij vinden dat die privaatrechtelijke overeenkomst uh, in specifieke gevallen veel meer, uit, uh, ja, veel meer uit, um, uitkomst biedt dan in dit geval een hele verordening optuigen. Daarnaast, wat GroenLinks erg tegen de borst heeft gestoten, is dat dit een raadsbevoegdheid is, deze verordening, en dat wij eigenlijk vinden wij persoonlijk met een kluitje in het riet zijn gestuurd als we kijken naar wat als eerste stond geagendeerd bij dit onderwerp. Uh, u heeft gehoor, gezien dat wij een, een rapport hebben laten agenderen en heeft ook gezien dat wij verduidelijkende vragen hebben geagendeerd uh, of hebben laten stellen. Omdat wij het belangrijk vinden dat de informatie die richting de raad gaat zo, zo volledig mogelijk is. Als ik dan kijk naar de 100.000 euro die staat genoemd in het financiële staatje overigens, fijn dat die nu openbaar is, en zie dat de concessieovereenkomst rondom Stantwoord Beyond op 31 december 2023 afloopt, dan vraag ik mij hoe erg houdbaar dat staakje dan wel niet is. En we hebben bewust met de drie partijen, GroenLinks, d 60 en C, gevraagd om een schatting, want we snappen wellicht dat het niet binnen korte termijn mogelijk is om met een gedetailleerd overzicht te komen wat onze uitgaven van evenementen zijn, om met een schatting te komen en... Zee heeft deze vraag ook nog eens een keertje apart gesteld, al in een eerder stadion, en er volgt gewoon geen antwoord. Dus hoe moet ik dan als raadslid hier een besluit over nemen? Alleen gebaseerd op de Formule 1, niet op de rest. En dat is wat GroenLinks betreft gewoon te weinig informatie om hier überhaupt iets zinnigs over te zeggen. Daarnaast is ons een onderzoek beloofd. We zouden de uitkomsten krijgen van een onderzoek over deze vermakelijkheidsretributie of kaartjesbelasting. En dat hele onderzoek hebben wij als GroenLinks-trainer in ieder geval niet gezien. We weten ook niet de status van een gesprek. Ja, we horen de wethouder zeggen dat, dat uh, het circuit hiermee kan leven. We horen uh, zeggen dat uh, een private overeenkomst niet meer mogelijk was. Maar echt de ins en outs van deze overeenkomst van deze gesprekken, waarom het wel of niet is gelukt, die zijn ons niet bekend. En dan kom ik toch weer terug op het punt dat de heer Hermsen maakte. Als dat ons niet bekend is, en als wij niet weten waarom in dit geval uh, het circuit of een andere organisatie dat wel of niet wil... Dan vind ik dat lastig om te beoordelen uh, in de zin van deze vermaaktheidsretributie. Moeten we dan al die retributie gaan optuigen voor uh, deze ene van de, een evenement? En kunnen we daar niet gewoon nogmaals sturen op een privaatrechtelijke overeenkomst? Ik zag een interruptie. De, de heer Kramer, uh, de interruptie. Ik, ik, ik was eventjes benieuwd of de heer Kabali ooit wel eens een gesprek heeft gehad met de wethouder over dit onderwerp. Voorzitter, ik heb... Vorige week hebben we een gesprek met de wethouder gehad over dit onderwerp. Uh, ik heb met de portefeuillevoorganger ook over dit onderwerp gesproken. Dus met beide. Uh, dat heeft voor mij ook al in de commissie aangegeven. Dus ik heb hier al meerdere gesprekken over gehad. Ook met andere evenementenorganisatoren. Uh, en ook met het circuit. Dus ja, ik heb hier uitgebreid bij stilgestaan. Ik heb alle informatie goed doorgenomen. Juist omdat ik het zo belangrijk vind dat die pop-up wordt. Nou, gedachte... Voorzitter, ik vroeg, oh, vroeg, ik, vroeg even. Voorzitter. Eerst even de heer Algemani uit laten praten en dan... Kom ik erbij, de heer Algemani. Ja, juist vanuit die pop-up gedachten. Wij, wij hebben ons daar zo in de markt gezet. Iets fijns. Iets wat ook ons heeft geholpen, ons evenement heeft gebracht. Wij vinden het belangrijk dat die kern van wat wij zijn. de gemeente waar je snel iets kan organiseren, dat, dat overeind blijft. De heer Ja, voorzitter. Ik, ben een beetje, uh, uh, ik, ik raakte een beetje in verwarring. omdat u zei. Uh, we zijn niet op de hoogte van de ins en de outs. Maar u heeft dus een gesprek gehad met de wethouder. Dat geeft u net zelf toe. Maar zelfs met de vorige wethouder heeft u een gesprek gehad. En heeft u dat toch kunnen vragen? En heeft u het daar toch over gehad? Of waar heeft u het dan, u het dan over gehad? Meneer Elgabani. Het heel simpel waar we het over hebben gehad zijn onder andere de technische vragen die er nu weer, uh, voor liggen. Waar uh, mijn fractie, maar ook de fractie van D66 en van C uh, nog niet voldoende antwoorden uit, uit hebben gehad. Uh, daar heb ik het onder andere over gehad. Nou, voorzitter... In de kamer mag ik even euh, zoeken om via de voorzitter ja, te praten. Dat het nergens ja, over is gegaan. Ja. En het is ook, natuurlijk is het ook gegaan over... hoe er tegen aan werd gekeken tegen deze re, re, uh, retributie. Uh, dat lijkt me evident als je daarover met elkaar praat. Alleen het gaat mij erom... dat ik vind... als wij die pop-up gedacht hebben... dat we dan ook echt moeten inzetten op juist die... die, die, die, die verklaringen... of dat die, die, die samenwerksovereenkomsten. Omdat dat juist ook heeft gebracht... ...tot waar, waar, waar, waar wij nu staan als gemeente. Dus ik vind het heel belangrijk dat we dat en die gedachten volhouden. En dat is voor GroenLinks zwaarder dan, dan die vermaakheidsretributie. Er zijn nog meer instrumentaria om, om bijvoorbeeld de kosten te dekken. We hebben het heel lang gedaan de afgelopen drie jaar met de toeristenbelasting. Leverde ook 900.000 euro op. Um, dus ik, ik snap niet waarom we niet daar verkiezen... ...en nu een hele organisatie gaan optuigen voor, uh, zoals ik nu kan zien ook in de, de berekening één evenement. Uh, en dat is voor GroenLinks... De reden waarom wij zeggen van nou niet op deze manier. We willen eerst de uitslag van het onderzoek. We willen duidelijk weten waarom er geen uh, samenwerkingsovereenkomst kan worden gesloten. Uh, en dan kijken we verder. En waarom inderdaad, zoals de collega's ook al zeggen, die 10.000. Um, dus dat zijn de redenen voor GroenLinks, waarom wij op dit moment tegen de vermakingsrecesibut zijn. Dank u, wel. Dank u wel. De PVV, de heer Deen. Voorzitter, ik heb hier helemaal niets nieuws over te zeggen. Dank u wel. Dat is... Kort, edelgbondig. Um, dan kom ik bij de fractie van de VVD van Edof. Dank u voorzitter. Uh, ja, de invoering was voor de VVD al een hamerstuk. De kosten die gemaakt worden voor grote evenementen mogen, mogen immers niet worden afgewenteld op de inwoners. De technische vragen door de die, gesteld door de fracties GroenLinks, D66 en C over het raadsvoorstel en de beantwoording daarvan hebben in tegenstelling uh, tot het hetgeen uh, genoemde partijen hebben aangegeven, voor ons een en ander wel verder verduidelijkt. Uh, het tijdens de commissievergadering gestuurd adviesrapport heeft niet tot andere inzichten geleid. Wij stemmen dan ook uh, in met de invoering van de vermakelijkheidsretributie voor grote evenementen. Dank u wel. Op is het, mevrouw Geurenson. Voorzitter, als Zandvoort hebben wij uh, 6 miljoen geïnvesteerd. Uh, tot op heden in de Formule 1. Uh, Daarvoor zijn we de enige overheid in uh, Nederland. ...die op die manier een bijdrage heeft geleverd. Dus niemand kan ons zeggen dat wij als Zandvoort niet F1 omarmd hebben... ...nog dat wij hierin geïnvesteerd hebben. Het is alleen op een gegeven moment, en dat hebben wij vanaf aan gezegd... ...prima om die kosten te dragen, beschouwd als zeg maar, een soort wat we in het verleden ook al gedaan hebben met de circuitrun... ...als een stimulering om het evenement mogelijk te maken... Alleen is het op een gegeven moment de vraag van hoe ver dragen de kosten en wie moet, de, wie moet uiteindelijk kosten betalen voor uh, dat evenement. En in ieder geval de kosten die wij als gemeente daarvoor hebben. Wij vinden het niet meer dan reëel dat die kosten afgewenteld worden of neergelegd worden bij een bezoeker. Zal dat een bezoeker tegenhouden? Nee. Zien wij imagoschade? Nee. Gaat u naar Cirque du Soleil in de ziekodoom, betaalt u 3,90 tot 14,43 euro servicekosten per kaartje. Gaat u naar het ABN AMRO open de kwalificatiesessie, betaalt u 4,50 euro, eh, een kaartje kost 15,50 euro, inclusief 4,50 euro servicekosten. Ik geloof niet dat er iemand is die daardoor niet naar die evenementen gaat. Daarmee schat ik ook niet in dat een bezoeker niet naar de F1 zal gaan op het moment dat het kaartje 3 euro duurder zal worden. Wij zijn voor het voorstel. Dank u wel. CDA, de heer Bol. Ja, dank voorzitter. Ja, voor, bij de commissie was dit al een hamerstuk uh, voor ons, dus daarom stemmen wij in uh, met de invoering uh, van de retributie. Dank u wel. Ten slotte Jong Zandvoort, mevrouw Paap. Ja, dank u wel voorzitter. Um, even als reactie op de partijen die zeggen van ja het gaat, dit moment, het gaat alleen om de Formule 1 en verder zijn er geen andere evenementen. Dat klopt, op dit moment is het alleen de Formule 1 die boven de 10.000 uh, betalende bezoekers komen voor vermakelijkheidsevenementen. Uh, maar dat betekent niet dat we vroeger geen evenementen hebben gehad die ook boven de 10.000 bezoekers zaten. Net zoals de Formule 1 vroeger was en nu is teruggehaald. Namelijk de Formule 3, Marlboro Masters en de Verstappendagen. Ook deze kunnen allemaal terugkomen. ...en eventueel nog andere evenementen die ook weer boven de 10.000 bezoekers zullen gaan zitten. De kosten willen we echt niet verhalen op de inwoners. Sommige inwoners genieten niet eens van de Formule 1, ontvluchten zelfs Zandvoort. Moeten we dan die kosten bij hun gaan neerleggen in plaats van de bezoekers die hiervoor komen? Het lijkt mij dus logisch dat we die 3 euro per bezoeker bij de gebruiker neerleggen. De gemeente mag ook geen winst maken met deze belasting, dus... Een slecht imago lijkt me hier ook niet van toepassing. Het is echt om de kosten te dekken. Het is ook nog eens in meerdere gemeentes gebruikelijk. Zoals mevrouw Geurensen van de OPZ. Ja, goedenavond dames en heren, uw naar ZFM Zandvoort. Uh, zoals... Op de achtergrond gaat de, de raadsvergadering nog steeds even door. We lopen weekend helemaal maar uh, om tien uur gaan wij eruit. Dan komt Charles Duivels overnemen. Ja. Ja. Ja. Tussen Eppenvloed. U kunt uh, nog steeds verder luisteren via ja. de ja. tv. Ja. Ziggo kanaal uh, 40. Ja, u U kunt nog even tot, uh, tot aan het nieuws u kunt u luisteren naar de raadsvergadering. En daarna schakelen wij over naar de tv. Dus dan heeft u nog even de tijd om over te schakelen. Is het de gemeenteraad van geweest. En uh, nog een fijne avond. De techniek was door Isabel Geurelson. En nog een fijne avond wethouder heb, heeft ervoor gestemd en toen, toen is die opdracht verstrekt aan het college van ga, ga hiermee aan. De heer aan de interruptie. Ja, kijk, wat de uh, uh, wethouder beter had kunnen zeggen is dat we gevraagd hebben om onderzoek daar naartoe, Omdat wij ook al wisten dat het niet ingevoerd kon worden op dat moment. Met dezelfde geldende reden die we nu hebben. Alleen we hebben wel toen gevraagd voor de, voor de brede draagvraag om er onderzoek naar te doen. Dat is wat anders dan dat we voor hebben gestemd voor vermaakbaarheidsresibutie. De wethouder. Dus misschien kan de wethouder zich ook uh, op de feiten berusten. Nou, de, de wethouder. Mij. Volgens mij was het wel degelijk, omdat... U ook heeft ondersteund dat, hoe, hoe we de overeenkomst met de Formule 1 hebben gesloten. En, en daar was, was uw partij ook nadrukkelijk bij betrokken. Um, maar wat nog belangrijker is, er had geen Formule 1 geweest in Zandvoort als niet de gemeente Zandvoort garant ging staan. Dat, dat, dat is de oorsprong van het verhaal. Drie jaar lang zouden wij garant staan voor de Formule 1. En dat was de reden van de Formule 1-organisatie dat het evenement uiteindelijk is doorgegaan. En vanaf dat moment was al heel duidelijk bekend dat wij drie jaar lang, daarvoor hadden we die toeristenbelasting eerder verhoogd, dat wij op die manier zouden ondersteunen. Dus daar, daar is, wat dat betreft, altijd duidelijkheid over dat punt geweest, dat we na drie jaar uiteindelijk niet konden zeggen van dat moet... We schakelen nu worden. over naar het nieuws. Bedankt voor het luisteren en de raadsvergadering gaat nu door op tv...